Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Oho. Verder van Tijn met het NOS Journaal. Het beslag dat het Openbaar Ministerie vorig jaar heeft gelegd... op een contante geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname... was onterecht. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Het geld werd in opdracht van de Centrale Bank van Suriname... verstuurd naar de Bank of China in Hongkong. Het OM vermoedde dat er sprake was van witwassen... en legde beslag op het geld. De rechtbank oordeelt nu dat dat in strijd was met het internationale recht. De Surinaamse Centrale Bank is een staatsorgaan... en geniet daarom immuniteit. Het geld moet terug. Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen weken tientallen gesprekken gevoerd met nabestaanden van de ramp met vlucht MH17. Het gebeurde in aanloop naar het proces dat in maart begint. Het OM wilde van de nabestaanden horen welke invloed de ramp en alles wat daarmee samenhangt op hun leven heeft. Een dergelijk gesprek met een officier van justitie is een wettelijk recht voor slachtoffers. Nabestaanden konden zelf beslissen of ze daarvan gebruik wilden maken. Volgens de plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie zeiden sommigen dat het gesprek meer naar boven bracht dan ze hadden verwacht. De advocaten van de omgekomen Molukse treinkapers bij de Punt in Drenthe mogen geluidsopnames beluisteren van de bevrijdingsactie. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. In 1977 maakten mariniers en luchtmacht met geweld een einde aan de kaping van een trein die toen al bijna drie weken duurde. Twee passagiers kwamen om het leven en zes kapers. Nabestaanden van twee Molukse kapers spanden een zaak aan... omdat volgens hen de twee van dichtbij zijn geëxecuteerd. De geluidsopnames komen van apparatuur... die een aantal mariniers tijdens de bevrijdingsactie bij zich droeg. Het weer. Vanavond en vannacht enkele buien. Aan het zee mogelijk met onweer. Morgen zijn er eerst buien. Later is het meest droog en dan is er ook wat zon. De maxima liggen morgen rond de 8 graden.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 Zo kunnen we met een gerust hart blijven geven. Weet waarvoor je geeft. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met GFM. Ho, ho, ho. Cause I would rather lose you Than take the chance of catching Somebody's D-I-S-E-S-E And I'm not talking about the flu There's no need to shop around it Cause you know you get more To be real. Of Encore. Dit is Sher Eerste track. Uit de derde uur Maas. Uit 1985. Fidelity. In het derde uur, zoals ik al zei. En. Uh, en uh, je hebt nog twee uurtjes te gaan. Ja, dat is nog mooi. Uh, het was vandaag de dag uh, van. Uh, ja. Van de dag voor Kerst eigenlijk, hè? En uh, de dag uh, dat Maas vrij was. En ik uh, denk een heleboel uh, die aan de andere kant van uh, het streampje zitten. Uh, dat jullie ook vrij waren. En misschien de laatste boodschapjes hebben gekocht. ingeslagen, lekker in de rij staan uh, bij de. bij de supermarkt. Het was ook de dag van de hele dag regen. Uh, ik. Uh, nou, bij moeilijk moment uh, is het uh, volgens mij droog geweest. Het is uh, de dag dat uh, ook uh, de oudste inwoner van Nederland... 114, uh, nou, 114 jaar, dus 114 jaar is geworden. En hij is, uh, zij is vandaag uh, overleden. Geertje Kuinters. Ja, en uh, nou ja, het is vooral de dag voor kerst, zoals ik al zei. De mooiste, de mooiste, lekkerste tracks op Dance Radio. En dus ook de volgende... Ook hier zit een uh, sampletje in verstopt. Dat is een track van uh, Patrice Version, Forget Me Nuts. Maar dan in een uh, uitvoering van Roger Da Silva. En hij heeft er Happen van gemaakt. Twee uurtjes uh, bij Maas. Nieuw disco. Rewinds. Vooral herkenbaar als je van de Classic thunder houdt. Dan vind je dit ook vast wel te pruimen. Soms zijn ze helemaal anders. En soms is het uh, origineel echt uh, mooi uh, bewaard gebleven. Maar is er gewoon een uh, lekker bietje bij gestopt. En dan uh, draait Maas gewoon voor jou. Dance Radio. Onze magische streams kan je vinden op www.tensradio.in. Dan kan je een win-amp-streampje aanklinken. Maar het kan natuurlijk ook via andere mogelijkheden. Ja. The party. The party. Radio. The soul of Amsterdam. I I, I love it! Dance radio Zelf nog het lekkerst. Wat een track zeg. Bijna 2,5 uur. 2,5 uur sta ik hier te swingen achter die draaitafels van DR. Als je nu net inschakelt, dan heb je wat gemist hoor. Gelukkig kan je de podcast al wel terugvinden op Mixcloud. Moet je maar eens op zoeken, Martijn Maas. Of je moet gewoon zoeken naar uh, Dance Radio. Dan krijg je ze gewoon. Deze was van Jesse J. En scene was... Be Good. Het is trouwens niet uh, de Jesse die je kent van The Fresh Prince, maar... Ach. Zij uh, gebruikte een, uh, een sampletje of een... Uh, een stukje van de titel van René en Angela, I'll Be Good. Dat was een track uit 1985. Dit was een track van heel erg recent. En hier is er nog een track. Alexander Koning, Alexander Koning, zoals ze dat in Engeland zeggen. Are You Looking At Me? De zomer is die uh, uitgebracht. Er zit een sembeltje in van Blondie. achter elkaar. De laatste was van Retide, Nasty genaamd. En daarvoor was het Alexander Koning met Are You Looking At Me. En daar zat een, uh, een mooie sample in verweven van uh, Blondie. Van Rapture. Dat is ook zo'n hele lange versie. Kijk me nog in hè? Ga meteen door maar. Mijn playlist is weer te kort. Zelfs op 4 uur. Ik heb gelukkig al anderhalf uur te gaan. dus Ik heb nog wel wat mooie trekjes voor je te goed. Wordt deze van Midnight Star, My The Touch, uitgebracht, het origineel, in 1986. Op het album Headlines. En dit is de Jamie Lewis Touch The Stars remix op DR en uh, berichtjes natuurlijk op het forum. www.danceradio.in. Dan uh, draai ik gewoon voor jou de mooiste track die jij wil horen. Dance Radio Amsterdam op Facebook ook. En uh, ja, gewoon erbij blijven. Het is DR. 44 minuutjes secondjes uh, door. Midnight Star, my the Touch van de Jamie Lewis Touch en the Stars remix. Hier op Dance Radio. Dat was dus een track uit uh, 86 originele. En dat is uh, ja. Dat geldt eigenlijk ook voor de volgende track. Het origineel is uit 79. Nice price is de titel geproduceerd toen de tijd door Arthur Baker. Onder zijn naam ook Arthur Baker. En als je hem nu googelt hem achterhaalt... dan schuilt ook achter de naam Slam Slank Dunk zijn naam nog steeds. En hij heeft deze track dus ook opnieuw uitgebracht samen met Romeo De track heet No Price. Ja, voor geen prijs wil je ons missen natuurlijk. Wij zijn er voor jou de hele kerst lang. Eigenlijk gewoon 24 uur per dag, hè. Dan begint hij al te zingen ook. Dat is nou weer net niet de bedoeling. Luister hem even lekker. No Price, Slam Duck in Chromio. Fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, Radio, Slam Dunk D, samen met Chromio, No Price, een track origineel uit 79, 40 jaar geleden wel te verstaan, nu nieuw uitgebracht en wat klinkt die lekker. Slam Dunk D, dat is de alias van Arthur Baker, kennen we hem niet van Freeze, kennen we hem niet van, nou, wat is het? andere mooie tracks, Man Paris, Boekje Daan Bronx En deze dus No Price En een verzoekje op onze website www.dansradio.in En daar kwam uh, nou zo'n uh, is het Klein tien minuten geleden, berichtje van Peter uit Valkenswaard. Knock me out, wil die graag horen. Hij wens ons een fijne kerst. Carrie's King, Ja, ja. Met deze track uit uh, 83. naar nou, 82 zelfs, ja. De band heet naar Carrie, maar weet je dat uh, eigenlijk Joseph Tucci alles deed? Zingen. En uh, de muziek, ja. het enige wat Carrie zo'n beetje deed op deze plaat. Dat was een beat, zeg maar, van 128 keer per minuut. Gewoon inslaan. Verder deed Joseph Tushy. Die deed alles. Hij deed verder alle instrumenten. En hij zong het ook. En het werd ook opgenomen in zijn eigen studio. De Richmond Hill Carriage. Zo weet je dat maar weer hè. Een bekende de bekendste plaat zeggen we eigenlijk keep on dancing. Dat was in 78. Ja, we gaan door. Tot het tijd zijn van uh, 7 uur. Een mooie trek van Quest Life en je hoort hem wel, je hoort hem, Cranmaster Melmel, samen met Scorpio en cedar Carrot en Sugar Hill Gang, tot aan het en de uuropener van de 7 uur. Is dit Quest Life met Fever, uitgebracht in oktober van dit jaar. We're hey, You better shut your mouth I gotcha I'm not one to curse in the verse of so first Be the best cause I dress for her Every night I get a mother or daughter And by the next day baby gonna have some Ellie Malona